Vanwege het vuur en de rook was het treinverkeer tussen Apeldoorn en Barneveld stilgelegd. Maar daar rijden de treinen inmiddels weer. Eind maart waren er ook al grote branden op de hei bij Hoogsoeren En toen vermoedde de brandweer dat het vuur was aangestoken. Het Oranjefonds heeft drie sociale initiatieven aangewezen als winnaars van de Oranjefonds kroonappels. ...prijzen zijn in het leven geroepen... ...ter ere van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. De prins en zijn vrouw zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. De kroonappels gaan naar Best Buddies Nederland. Dat is een organisatie die jonge mensen... ...met een lichte verstandelijke beperking koppelt aan studentenvrijwilligers. Stichting Stadstuin Hof, een openbare stadstuin in Den Haag... ...die draait op vrijwilligers. En de stichting Manteling, die hulp biedt aan zieken, gehandicapten... ...en mensen die nog kort te leven hebben. Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima reiken op 16 mei de kroonappels uit. Het weer. De wind neemt vanavond en vannacht langzaam af. Het blijft droog met minima vannacht rond 5 graden. Morgen overdag een matig tot vrij krachtige noordelijke wind. Enkele buien, maar ook geregeld zon. Het wordt slechts 6 tot 12 graden. In het weekend vrij zonnig, dan wordt het 10 tot 13 graden met kans op nachtvorst. Dit was het NOS-journaal.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 met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond, een groot Olympisch sporter stopt ermee, Chris Hoy. Hij won zes keer Olympisch goud en is daarmee de meest succesvolle Brit ooit op de Spelen. En vandaag kon ook de Hooy zijn afscheid aan. Well today I'm announcing, officially announcing my retirement from international cycling. I know that I've done everything I can and that it would be a mistake to continue on. En naast baanmierennen hebben we ook turnen, want op het EK in Moskou kwam nieuweling Noël van Klaver in actie. Ja, zeker. Het is de eerste EK in mijn leven, zeg maar, en een heel groot toernooi. En ik ben echt heel erg blij dat ik hier mag staan. Ja, goed nieuws uit Moskou, want van Klaver deed het goed bij haar debuut op het EK. En aan de vooravond van de wedstrijd tegen Heerenveen spraken we met de coach van Ajax, Frank de Boer. Straks duidelijkheid over de vraag waar dit over gaat. Nou, een, uh... Uh, Tumuleuze begin natuurlijk van het seizoen. Uh, veel kritiek gehad natuurlijk. Juist, ja. Dat zijn nog veel meer tot 11 uur in Langs de Lijn. Sir Chris Hoy, het was even stil vandaag in Nederland. Zijn dijbenen waren imposant en maakten wereldwijd indruk. Hoy won dus in zijn carrière zes keer goud in het baan wil rennen. Maar het is genoeg geweest voor Chris Hoy voor deze grote Britse sportgrootheid. Dit is Chris Hoy zoals we hem de afgelopen tien jaar geregeld zagen. De oppermachtige baanwielrenner die als eerste op de finishline afkoerst. Wie gaat het? Chris Hoy gaat het! Here in the Kering. En wat je hier hoort is zijn laatste Olympische gouden medaille. Afgelopen zomer bij het Kering. Tijdens de Spelen in Londen. He's six gold medal. He becomes the greatest achiever ever. The greatest British Olympian. Elf wereldtitels en zes Olympische gouden medailles. Dat was zijn rijke oogst. En die zes gouden plakken ja, die maken hem de succesvolste Britse Olympiër ooit. He's tally. Six golds and one silver. En het geheim van zijn succes. Ja, de tennisser Andy Murray beschreef het wel mooi vandaag. Hoy had de grootste dijen ter wereld. Dat waren echt kanonnen. Twee jetmotoren waarmee hij iedereen versloeg. Well, today I'm announcing, officially announcing my retirement from international cycling. Maar vandaag zegt Hoy, het is genoeg geweest. And it's, it's... A which I didn't take Het was geen makkelijke beslissing. We wisten dat de Spelen in Londen zijn laatste Olympische Spelen waren. Maar hij zei wel afgelopen zomer, ik ga nog twee jaar door. Want in 2014 zijn de Commonwealth Games in Schotland... zeg maar de Olympische Spelen van de Britse gemene best. En de Schot-Hoi wilde voor eigen publiek nog één keer schitteren. Eén keer schitteren in de velodroom in Glasgow die naar hem vernoemd is. Maar, zegt Hoi: every last ounce of effort and, and energy out of myself and you know I, I made it to london and I was successful in london but you know I think maybe people don't realize just quite how much that took out of me. Was ziek de afgelopen winter helemaal op en versleten na de Olympische Spelen van vorig jaar. To try and go on for another year I think it would have been too too much and, and too far one year too far for me. En nog één jaar verder gaan ja dat was te veel gevraagd. And ik want to turn up just to Hoy wilde niet alleen meedoen op de Commonwealth Games, maar ook medailles winnen voor Schotland. Maar ja, als dat niet haalbaar is, dan is het beter te stoppen en jong talent een kans te geven. Natuurlijk, er is teleurstelling. It would have been maybe a bit greedy to, to think that it could have been my, my ideal. Song. Zijn carrière eindigen in de velodroom die naar hem vernoemd is... ...ja, dat zou een mooie zwanenzang zijn geweest. Hier komt Chris Hoy. Hoy komt nu naar de turn. voor de one to the line the absoluut. So Chris Hoy is een absoluut incredible athlete. En wat hij heeft in zijn carrière is ongelooflijk. You know, en wat een geweldige carrière heeft Chris Hoy gehad... ...zegt Olympisch kampioen Jessica Ennis. Hij stopt ermee... Maar Hij kan dat doen met opgeheven hoofd. He's achieved so much. I think he can probably walk away from his sport and you know hold his head up high and be very happy. Chris Hoy heeft het wielrennen op de kaart gezet in het Verenigd Koninkrijk. Uit de Britse sportwereld dan ook niets dan lof. Niet alleen vanwege zijn prestaties, maar ook omdat hij een ware gentleman is, zegt wielrenner Mark Cavendish. He's actually one of the nicest guys you'll ever meet. Whether he's riding a bike or whether of off the bike, he's he's really really a genuinely good guy. Ook door Olympische wielerkampioen Laura Trott heeft warme herinneringen aan Chris Hoy. For me, I still remember the first time when um, I, I got onto the Great Britain program and went into the track center and I was really nervous and Chris just comes up to me and it's like, hello, I'm Chris. Toen ze begon als jonge wielrenster, kwam Hoy naar haar toe en stelde zich voor, die dat het hoefde natuurlijk. And I'm like, I love you all. <laughs> voor Chris Hoy is het jammer dat hij niet meedoet aan de Commonwealth Games, maar toch is hij trots zeker als hij terugdenkt aan die eerste keer dat hij Olympisch kampioen werd in Athene. Athens te staan op het podium in Athens and you hear your name and then Olympic champion after that. To me that was what my career was all about to be. That's his sixth gold medal. He becomes the greatest achiever ever, the greatest British Olympian. He's tally. Six gold and one silver. Sir Chris Hoy is the Olympic champion for the Kieran. Ja, vanuit Londen een bijdrage van Arjen van der Horst, Zes keer Olympisch goud. Dat is niet niks. Theo Bos, de wielredder, was jarenlang grote rivaal van Chris Hoy en ook andersom. En Bos is inmiddels actief op de weg, maar hij volgt Hoy natuurlijk nog op de voet. Collega Robert Meijer vroeg Bos na een reactie op het stoppen van Chris Hoy. Ja, je kan het wel verwachten. Hij is 37 uh, op dit moment. Dus uh, ja, je kan verwachten dat hij uh, die beslissing neemt. Maar aan de andere kant uh, toch wel jammer dat hij niet uh, nog een jaartje doorgaat voor, uh, voor de Commonwealth Games. Ja. En uh, daar had ik eigenlijk ook wel een beetje uh, verwacht. Dat hij toch nog wel door zou gaan. Maar ja, volgens mij uh, ja, kan hij, ja, is het toch moeilijk om, het, uh, om, het, uh, om een goed niveau te gaan halen daar voor hem. Ja, uh, hij zegt dat hij in Londen alles er heeft uitgeperst en uh, dat het nu tijd is voor de jongere renners ja. om, uh, om op te staan. Dus dat is natuurlijk ook een mooi gebaar. Ja, zeker. Uh, ja, dus de, de, de Britse sprinters zijn op zich uh, nog, nog steeds vrij jong. Ook Jason Kenny, die nu Olympisch kampioen sprinter, is, die is, uh, die is ook nog vrij jong. Dus uh, ja, ze, hebben daar, ze kunnen sowieso nog wel een paar jaartjes verder. Uh, maar goed, hij was natuurlijk wel echt een blikvanger voor, uh, voor die ploeg. En ja, dat is ook alweer al jammer dat, uh, ja, dat hij vertrekt. En het is wel een aderlating voor de baanrennen, denk ik. Omdat hij toch het baanrennen in, in Groot-Brittannië en internationaal echt wel op de kaart heeft gezet, uh, denk ik. Vanaf wanneer, hè? Want jij bent zo'n beetje zijn eeuwige rivaal... samen met Mulder wellicht, maar, maar goed, jij specifiek. Wanneer was er een moment dat je dacht van... oei, hij is wel heel erg goed, zeg? Uh, ja, dat was eigenlijk uh, <coughs> in Athene toen 2004... toen werd hij olympisch kampioen op de kilometer. En uh, twee jaar daarvoor, toen werd hij ja, wereldkampioen op de kilometer. En dat was in 2002. Uh, ja, toen haalde hij echt wel... Uh, ja, toen haalde hij ook een heel goed niveau uh, op de kilometer. En uh, ja, ja na, de, na de Olympische Spelen Athene, toen zakte hij iets weg. En uh, ja, 2007 kwam hij eigenlijk wel heel sterk weer, ja, toch wel weer terug. En 2008 was echt een niveau in, in Peking uh, wat, uh, ja, wat echt grensverleggend was. Wat eigenlijk nog niemand uh, echt gezien had uh, ooit van een renner. En uh, op de sprint. En uh, dat was gewoon, uh, dat was super, super sterk was dat. En dat was echt uh, ja, uh, ongekend eigenlijk. Ik kan me voorstellen dat je in die tijd dat je, dat je hem hebt bestudeerd om te zien wat zijn kracht nou was, om misschien daar wel van te leren, kan, kan ik me zo voorstellen. Uh, kan je dat aangeven wat zijn kracht was? Ja, hij, uh, hij was een renner die, ja, uh, wat ik meestal zei, het was niet uh, het aller, allergrootste grootste talent. Maar wel, uh, hij wist wel precies wat hij moest doen. Uh, uh, heel hard werken om, om zich te verbeteren. En uh, hij ging altijd heel erg planmatig te werk ook. Dus uh, ik weet wel dat ik uh, een periode in uh, Japan zat met hem. Uh, drie maanden. En toen was hij zijn uh, wereldrecordpoging uh, aan het plannen voor de uh, voor kilometer. En daar was hij toch wel uh, ja, anderhalf jaar mee bezig eigenlijk. En... Uh, ja, toen, ja, dan wordt wel duidelijk dat hij niet zomaar, uh, zomaar iets, iets aanpakt, zeg maar, een uitdaging. Dus daar wel heel erg uh, ja, slim en, en, en heel erg goed naartoe werkt. En uh, ja, ik denk dat, dat dat zijn kracht was, dat hij heel erg slim was en uh, ja, gewoon heel erg hard kon trainen. Ja, berekenend. En... Hij wist wanneer hij moest pieken. Dat zoiets? Ja, ja, dat weten we eigenlijk allemaal, maar uh, het lukte hem ook wel. En... Uh, Inderdaad, berekenend. Uh, ja, niet zomaar uh, ja, wat doen en toch heel kritisch naar zichzelf blijven. En, uh, ja, hij pakt, hij, hij had vaak, ja, dat, dat hebben die Britten vaker. Dus zij zij rijden de Olympische Spelen en daarna hebben ze twee jaar later de Commonwealth World Games. Dus ze hebben heel vaak uh, ja, plannen van twee jaar eigenlijk. Hm. En uh, ja, dat, dat, dat viel bij hem ook altijd heel erg goed. Ja. Als je op de baan in één keer geconfronteerd werd, wordt met zo'n goede tegenstander hè. Uh, word je daar dan juist uh, moedeloos van of, of trek je je aan zo'n enorm fenomeen op? Hoe is dat bij jou gegaan? Uh, ja, toen ik, uh, toen ik op de baan begon te rijden was in 2000, uh, ja, 2000 eigenlijk, 2001. En toen was ik nog junior. En uh, ja, toen heb ik hem wel, heb ik wel eens met hem, uh, ja, hem zien trainen. En uh, ja, dat was dan een stuk, stuk hoger niveau dan wat ik had. Uh, en uh, ik was in eerste instantie ook kilometerrenner, net als hij. En ja, goed, daar, daar trek je toch aan op. Dus uh, je kijkt, uh, je analyseert uh, wat hij kan, uh, uh, wat voor versnelling hij rijdt, uh, wat voor materiaal ze hebben. Uh, ja, je probeert toch te kijken wat voor trainingen zij doen. En daar, ja, daar probeer je toch aan, uh, aan op te trekken. En uiteindelijk uh, werd ik wereldkampioen op kilometer in 2005 en toen werd uh, Chris werd derde. En daarna ben ik eigenlijk, uh, ja, heb ik eigenlijk kilometer van wel gezegd en ben ik hem op de sprint en op de keiring gaan richten. En hij is dat een paar jaar later pas gaan doen. Mm. En uh, ja, toen, was ik, toen waren eigenlijk de rollen omgedraaid. Toen was ik eigenlijk het uh, mikpunt. En uh, ja, heeft hij heeft zich aan, aan mij uh, opgetrokken. Ja, is ga ga ook. Uh, ja, ja, uiteindelijk ook erover, ja helaas voor jou. Ja. Um, uh, kunnen we zeggen dat, dat jij misschien in het, in, uh, in het eerste deel van je carrière... medailles hebt gewonnen, mede dankzij hem... en dat dat voor hem misschien andersom geldt, later? Ja, ja dat zou je best kunnen zeggen, ja. Ja, ja. klopt. Ja. Ja. Toch wel opmerkelijk. Um, hij heeft ooit gevraagd vorig jaar... of je terug wilde keren op, het, op de baan, hè? Ja, klopt, ja. ja. ja. Nou, ik, uh, ik vind het nog steeds uh, veel te leuk op de weg, dus... Uh... En uh, ja, dat is eigenlijk uh, mijn uitdaging, maar uh, nee, het was wel grappig dat hij dat vroeg inderdaad. En ja. uh, we, we hebben nog regelmatig contact en uh, ik had hem uh, vandaag nog uh, even gesproken via de WhatsApp. En uh, ja goed, uh, ik, uh, ik had al gezegd dat hij, ja, wanneer hij zijn comeback ging maken, want uh, ja, ik dacht van misschien gaat hij dat toch wel doen, maar dat gaat hij zeker niet doen, zegt hij. Dus uh, helaas, voor de fans. En toen dacht jij, 2016, Baan, ik ben erbij. Ja dat, uh, ja, dat zou altijd kunnen, zeg nooit nooit, maar uh, in principe zou dat niet gebeuren. Nee? Dat, besluit, nee? dat besluit heb je al genomen eigenlijk, min of meer? Ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Ja. Ja. Nee, dat is, uh, de baan is uh, afgesloten voor mij. Dat tot slot nog uh, even het persoonlijke aspect van Hooy. Uh, je zei al, je hebt heel veel contact met hem gehad. Je hebt drie maanden in, uh, in, in, in Japan uh, gezeten. Er wordt gezegd dat het een enorme gentleman was. Kun je dat bevestigen? Ja, zeker. Uh... Uh, ja, echt een uh, gentleman. Altijd uh, correct en, uh, en netjes. En ja, hij denkt, uh, hij denkt goed na voordat, voordat hij wat zegt. En ja, en echt nooit geen problemen mee gehad. En ik denk ook uh, als je de renners uit de Nederlandse baanselectie vraagt: uh, dat niemand uh, problemen met hem heeft gehad. En iedereen hem waardeert ook ja, hoe hij buiten de baan was en, uh, en is. Dus uh, ja, absoluut een gentleman, zeker. Ja. Wielrenner Theo Bos over Sir Chris Hoy, die vandaag dus aankondigde het stoppen met baanwielrennen. Zometeen kijken we vooruit naar Ajax tegen Heerenveen en we volgden een jonge debutante op het EK-turner. We get we, both know we don't talk too much about it. 1979, Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee. De Nederlandse ijshockeyers wilden dolgraag promoveren naar de wereldwijde A-divisie... maar na vanavond is die droom voorbij. Op het b landen verloor Nederland vanavond met 3-2 van gasland Oekraïne. En dan gaan we eens even over doorpraten met de bondscoach met Chris Eimers. Chris, goedenavond. Goedenavond. Een nipte 3-2-nederlaag. Hebben jullie kansen gehad op meer? Ja, in de, we hebben verloren in de verlenging. En dat is, uh, ja, dat is heel zuur. Tegen een land wat uh, lange tijd een, een A-land was, Oekraïne. Um, is er dan toch nog sprake van een behoorlijk krachtverschil of valt dat mee? Ja, op voorhand uh, zou je bijna zeggen van, uh, ja, we voor een punt. Maar um, ja, als je, toch, als je het wedstrijd beeld ziet en scorenverloop, um, ja, zit, zit ik toch wel met een uh, dubbel gevoel in de bus. Het, het krachtverschil is uh, ja, wel zeker daar, alleen denk ik wel dat vanavond een avond was waarin wij uh, ja, misschien, wel, uh, misschien wel iets meer verdienden dan, uh, dan een punt. En, en zijn het dan details waar je op verliest tegen mannen die meer ervaring hebben? Ja, het gaat inderdaad wel om uh, ja, de, de kleine dingen die het verschil maken. En... Um, ja goed, je, je moet natuurlijk niet, niet vergeten dat zij gewoon kwaliteit hebben, en alleen dat, we konden dat heel goed, uh, heel, heel goed hun spel ontregelen en heel goed ons eigen spel blijven spelen. En uh, dan gaat het inderdaad om een, een ja, kleine vergissing waarop zij in de verleening uh, ja, genadeloos uh, toeslaan. Je zei al een dubbel gevoel, eerder dit uh, WK verloren jullie ook van Polen. Ja, had er meer ingezeten vind jij de afgelopen dagen? Voor, voor, voor Nederland um, voor Nederland zit er alleen uh, meer in als wij um, met een complete selectie naar dit soort toernooien kunnen. En uh, wij hebben op voorhand hebben wij 40 jongens geselecteerd en we hebben gewoon te maken gehad met 19 afzeggingen. En dat heeft um, in een aantal gevallen heeft dat te maken met jongens die um, vanwege werk of school niet kunnen. Um, maar er zijn ook gewoon een aantal um, Aantal gevallen waarin jongens um, niet bereid zijn om een week vakantie op te nemen. Ja, en dan, dan, ben je gewoon met, um, ja, dan ben je gewoon hier met 22 jongens waar je op moet concentreren. Uh, maar willen wij in de toekomst iets gaan betekenen, zullen wij gewoon um, ja, met, met het sterkste team deze kant op uh, naar dit soort toernooien moeten. En, um, ja, en dat is een beetje inherent aan het uh, ijshockey in Nederland op dit moment. Is dat inderdaad puur Nederland? O, werd je daar misschien wel een beetje uitgelachen op dat WK om de reden van afmelding van sommige spelers? Of is, is het bij andere landen ook zo? Nou, wij, wij hebben en zeker dit jaar wel heel erg veel mee te maken gehad. Kijk, vanuit de bond, um, vanuit de bond kan, kan er gewoon financieel weinig um, ten, ten opzichte van compenseren richting, uh, richting wetgevers. Uh, en dan komt het gewoon aan op de keuze van, uh, van de speler. En, um, ja, en die is niet altijd uh, even legitiem. En, ja, daar kun je tegen doen, wat je, of daar kun je heel lang over, uh, over praten. Het is een heel vervelende situatie als, als, als coach. Um, maar ja, je moet je ook concentreren op de jongens die er wel zijn en die vanavond uh, fantastisch hebben gespeeld. En, um, dus, en het positieve ervan is, is dat we gewoon een groep hebben van 40 die op dit niveau kunnen spelen, uh, kan spelen. Uh, alleen is het wel heel vervelend dat je naar dit soort toernooien eigenlijk niet met je selectie kan. Ja, en promoveren naar de A-divisie ooit is alleen mogelijk als je nou inderdaad optimaal kunt staan met iedereen erbij. Ja, stap, stap voor stap. We zijn jong. Uh, er zit zeker groei of rek ook in, uh, in deze groep. Uh, maar, maar om die stap ooit te maken um, ja, moet, moet, er wel, uh, moet er ook iets aan de instelling van, uh, van een aantal jongens veranderen die, de, die er niet zijn. Uh, maar we moet er wel iets veranderen. Ja. Ja. Tot slot, um, zaterdag nog tegen Roemenië. Ja, wat moet je met die wedstrijd? Winnen? <laughs> ja, die moet je winnen. En, en uh, brons uh, mee naar huis nemen. Uh, evalueren. En dan kom je inderdaad uit wat ik net ook wel enigszins heb samengevat. Uh, maar je moet ook enorm waarderen voor de jongens die er wel zijn geweest. En die zich uh, elke wedstrijd uitermate uh, uh, veel geven. En, uh, en dan voor volgend jaar moeten we. Uh, we ja, moeten kijken of we daar toch uh, ja, een stap in kunnen maken. Een nipte 3-2-nederlaag voor Nederland tegen gasland Oekraïne. Bondscoach Chris Eimers, dankjewel. Graag gedaan. We gaan het hebben over turnen, het EK in Moskou. Ja, het was vandaag de dag waar de Nederlandse vrouw zich wilde plaatsen voor de finales. Geen Celine van Gerner in Rusland, maar twee namen die bij het grote publiek nog onbekend zijn. Noël van Klaveren en Shantisha Netep. Edwin Cornelissen volgde deze twee dames op de kwalificatiedag. Het is toch weer even wat anders dan de boem-boem opmarsmuziek die we wel vaker horen tijdens EK's en WK's turnen. De Russen die pakken het plechtig aan. En daar in die rij met turnsters zijn dan ook twee Nederlandse dames. Twee relatief onbekende dames die wel een verhaal hebben. Eerst Noël van Klaveren. Weinig internationale ervaring. Ze plaatste zich vrij verrassend voor het EK. Won vervolgens twee medailles op een World Cup in Cottbus. En nu staat ze hier. Bijzonder. Ja, zeker. Het is de eerste EK in mijn leven zeg maar. en een heel groot toernooi. en Ik ben echt heel erg blij dat ik hier mag staan. Want het lijkt ineens heel hard met jou te gaan. Hè? Uh, zo was je de grote onbekende en zo pakte je dan medailles op die World Cup in Cottbus, En nu sta je hier. Hoe, hoe beleef je dat? Nou, Heel erg gaaf natuurlijk. <laughs> ja, Alle toernooien achter elkaar. Het is heel erg leuk om dat allemaal mee te maken. En dan de andere Nederlandse, Shantisha Netep. Vorig jaar was ze actief op het EK in Brussel. Alleen, dat was het junioren-EK. Een junioren ek waar ze goud won, op sprong. Maar ja, dit zijn de senioren. Ja, dat is dus wel wat anders hoor. Je gaat het toch wel iets serieuzer ook. En ja. ja, was dat het grote verschil met vorig jaar? Ja, wel een beetje. Natuurlijk al die concurrenten waar je heel erg tegen opkeek... Dat je daar nu tegen moet turnen. Tegen al die grote namen. Ja, ja, ja. ja. Want dat was natuurlijk voor jou toch echt wel een hoogtepunt vorig jaar. Hè? Je werd Europees kampioen. Ja, ja, ja, dat was wel heel erg leuk. Ja. Ja. Kan je dat dan vergelijken met waar je bij de senioren staat? Of is het toch een heel ander circuit, die junioren? Um, ja, wel, het is wel een beetje anders. Maar ja, als ik het gewoon goed doe, dan uh, ja, hoop ik dat ik ook eindig. Maar dat zien we wel. Klinkt alsof Circus Teurne Moskou aandoet. Als de turnsters opmarcheren naar hun eerste toestel. De wedstrijd, dus de kwalificatie. Met Noël van Klaveren, die het uitstekend doet. Oké, okay, ze valt twee keer van de balk af. En in de vloeroefening is er ook de fout in de afsluitende serie. Maar ze plaatst zich voor twee finales: de meerkampfinale en de sprongfinale. Nou, ik, ik ben helemaal blij. Het ging echt goed eigenlijk. Er is nog ruimte voor verbetering en dan ga ik proberen morgen recht te zetten. Er ja, was natuurlijk nogal wat. Een meerkampfinale en een toestelfinale. Had je dat vooraf voor mogelijk gehouden? Nee, ik, heb helemaal niet, ik had helemaal niet verwacht dat ik een meerkampfinale zou halen. maar. Een sprong was een grote kans en die hebben we ook gehaald. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet heel moeilijk is om je te plaatsen voor de sprongfinale. Vijftien turnsters deden een gooi naar die finale. Er was plek voor acht. Kortom, kansen. Ook voor Shantisha Netep. Die plaatst zich dan ook voor de finale van sprong. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Want bij haar eerste sprong al raakt ze geblesseerd aan haar knie. Ze komt vervolgens nog wel op twee toestellen in actie. Maar dan houdt ze het voor gezien. Alles voor de sprongfinale. Een beetje dubbel dus. Deze dag voor haar. Ja, ik begon met een uh, anderhalf. En ik, ja, ik had iets te kort. Dus toen, uh, ja, ik draai mijn knie een beetje naar achter. Dus dat ik... Eigenlijk viel het wel mee uh, met uh, de pijn, maar toen ik terugliep... toen voelde ik het toch wel echt heel erg. En ja, ik wilde gewoon heel graag nog mijn tweede sprong doen. Toch nog te proberen misschien finale te halen op sprong. En ja, gelukkig ging hij wel goed. Dus... dus die finale heb je, maar ja, die pijn, die bleef je houden. Ja, ja het, het voelde... Ik het dacht dat het minder was, maar na mijn afsprong van uh, Brug voelde ik het weer toen mijn balk dacht ik echt nou ik kan beter niet uit voorzorg niet nog vloer gaan doen ja. dan meer concentreren op uh, zaterdag dan. Want uh, hoe voelt het nu aan dan? Die knieën? Um, ja nu als ik niks doe voelt het wel goed hoor. Alleen als ik echt uh, wat spring en uh, aanloop dus. We gaan ze dus terugzien deze dames. Noël van Klaver in de meerkampfinale waar ze niet voor de medailles zal meedoen. Maar hoe zit het met die finale van Sprong? Zijn daar medaillekansen? Misschien. <laughs> ik heb voor het eerst vandaag uh, Yurtchenko dubbel schoep gesprongen. En daar ben ik al echt heel erg blij mee. En uh, nu de finale plaats is nou helemaal super. En hoe moet dat dan met Shantisha Netep, de finaliste met blessure? Veel fysio en zo. Kijken uh, of ik ermee kan turnen en uh, rust gaan doen. En dan kijken of ik uh, zaterdag uh, toch nog die sprongfinale kan doen. Of hou je er ook een beetje rekening mee dat het misschien wel niet lukt? Nou, ik ga er wel echt voor. Hè. Ik hoop wel echt dat uh, het gaat lukken. Ik ga er wel alles aan doen. En terwijl de Tursters de hal weer uitmarcheren, is daar de bondscoach Gerben Wiersma. Ja, Noël van Klaveren. Kan die zich daadwerkelijk gaan meten met de echte top op sprong? Ja, nou, als je naar de moeilijkheid kijkt, hè, daar, gaat het, daar gaat het meestal bij beginnen. En als die Iordas, die, die van Roemenië, die heeft dezelfde twee sprongen qua moeilijkheid gedaan. Dus, dus je komt in ieder geval met dezelfde moeilijkheid ga je de wedstrijd in. Uh, en dan gaat het om de netheid, Dus het, is, uh, het wordt hartstikke spannend, zaterdag. Ja, maar het is dus niet uitgesloten dat ze in de prijzen zou vallen. Ze heeft een concurrerend programma, dus het is zeker niet uitgesloten. Ja. En als je kijkt naar Chantiche? Ja, die, die uh, nou, met name op sprong uh, doet ze het gewoon hartstikke goed. En op de podiumtraining uh, heeft ze ook de Yutchenko dubbelschroef uh, gemaakt. Mm -hmm. En ze beschikt ook nog over een Tsukahara met anderhalve schroef. Dus in moeilijkheid heeft zij ook een heel concurrerend programma. Dus dat gaat uh, hartstikke spannend worden. <tied> De sprongfinale is dus zaterdag, maar morgen gaat Circus Steurne verder in Moskou met de Meerkampfinale, waar we in actie gaan zien: Noël van Klaveren. We gaan het hebben over iets heel anders: Over voetbal. Nog vier wedstrijden en dan zit de Eredivisie erop. En volgens velen is de ontknoping sinds afgelopen zondag... gereduceerd tot de strijd om de tweede plek. Ajax is vijf punten los en hoopt er morgen drie aan toe te voegen. Ja, En dat uitgerekend Marco van Basten met zijn Herenveen naar de arena komt... is pikant te noemen. In 2009 verloor Ajax, toen getraind door Van Basten... met 1-0 van Herenveen. Weg kampioenschap. En Van Basten werd toen door een fan uitgemaakt voor pannenkoek... Straks kijkt Van Basten terug op dat moment, maar eerst de coach van Ajax zelf, Frank de Boer. Hij benadrukt dat zijn ploeg er goed voor staat, maar dat het kampioenschap nog lang niet zeker is. Ik denk dat we vorige week zondag een uh, belangrijke stap hebben gezet, maar er zijn nog twaalf punten te verdelen. En als je ziet tegen wie we nog moeten allemaal, dat zijn in ieder geval drie clubs die uh, best wel in de winning moeten zitten. NSC, Groningen, Heerenveen. Heerenveen heeft volgens mij van Feyenoord PSV gewonnen. Dus uh, we onderschatten helemaal niks. Uh, we weten dat we uh, goed bezig zijn. En we zullen alles aan doen om dat uh, vol te houden. Hoe moeilijk is het om nog niet uh, die landstitel te mogen aanvaarden? Nou ja, ik vind het niet moeilijk. Uh, je moet elke dag moet je weer aan werken om uh, een bepaald niveau uh, te halen. En ook weer dus elke wedstrijd weer. En... En daar focussen wij ons op. En als je dat doet, dan is de kans groot dat je met drie punten morgen zit, denk ik. Maar, maar dan moet je gewoon kaart voor werken. Ja, we zien vandaag, gisteren, allemaal vrolijke plaatjes. Is dat het moeilijkste om iedereen met zijn hoofd toch bij te houden? Niet te gaan zweven? Nou, het Ik slapen? heb ze wel voorgehouden in ieder geval. Ik le jullie lezen ook internet. lezen, of, uh, lezen internet, uh, kranten, uh, je kijkt televisie. Dus het is eigenlijk ja, je bent al kampioen, hè, maar dat is dus helemaal niet zo. En je moet gewoon uh, doen wat je moet doen. En uh, daarop focussen. En niet je uh, laten meesleuren uh, door uh, een bepaalde sfeer die gecreëerd wordt. Op datzelfde uh, internet uh, lazen wij ook dat je gisteren gezegd zou hebben dat je uh, in ieder geval komend jaar Jan Ajax verbindt. Dat kunnen we noteren? Ik heb nog een contract voor een jaar. Hè. Ja. Ja goed, ik las op dat internet dat je zei van daar mag je me op vastpinnen, daar kun je me aan houden? Ja, nee, ik ga er wel vanuit, ik zie geen enkele reden om uh, te vertrekken. Nee, hoe is het met de periode daarna eigenlijk? Uh, want uh, ja, je leest vaak en je hoort vaak, er gaat gesproken worden, maar dat hoor ik al maanden. Dat komt goed. <laughs> maar begint er niet zo langzamerhand een beetje in een noodzaak te komen? Nee, helemaal niet. Wie, wie moet, wacht jij dan wel op een initiatief van de club? Of kan je alleen gewoon binnenlopen, met Mark Overmars zo zeggen? Nee, maar niet. ik heb al uh, niet gesproken over contractverlenging. Maar wel zeg maar, dat er binnenkort een gesprek komt. Ja, Marco van Basten. Ja. ja hoe, hoe kijk je dan daarnaar, naar hem, uh, Nou, ik vind, ik vind het gewoon uh, leuk voor hem uh, persoonlijk natuurlijk, maar ook voor Herenveen. Na een uh, tumuleut, uh, tumuleuze begin natuurlijk van, uh, van het seizoen. Uh, veel kritiek gehad natuurlijk. Maar wel uiteindelijk ook zijn eigen weg... Uh, blijven volgen en dan zie je toch dat er uiteindelijk uh, resultaat is en dat je dat ze ook nog de na-competitie of de na, of, uh, na uh, play-offs kunnen spelen nou, dat is toch uh, iets fantastisch wat je van tevoren niet had gedacht als je het begin van het seizoen uh, zag dus uh, ja, dat, daar zie je de hand denk ik van, uh, van Marco Danny Blind ging uh, geblesseerd van het veld ja. af, hoe, hoe serieus is die rit nou, uh, vanmorgen uh, was hij opgestaan en had hij al wat uh, Last van zijn rug. Ik kon bijna niet zijn sok aan doen of zijn schoen aan doen. En eigenlijk ging het uh, tijdens de warm-up hartstikke goed. En ook de rondo. En, uh, alleen tijdens het positiespel. Uh, ja, kregen we er weer last van. Het werd eigenlijk steeds erger. En vandaar dat we eruit hebben gehaald. Uh, hij is een MRI gemaakt heel snel. Er is niks te zien. Dus uh, ja, het, het, misschien is het 50-50 of iemand morgen mee zal doen of niet. En hij wordt uh, vandaag behandeld nog, uh, morgen, uh, gelukkig spelen we dan s'avonds. En hij heeft genoeg tijd om uh, hopelijk te, op tijd te herstellen. De coach van Ajax, Frank de Boer, in gesprek met Ragnar Niemeijer. En dan naar de tegenstander van morgenavond, Heer de Veen. De ploeg heeft zich behoorlijk hersteld na een slechte periode... en de Friese hebben zelfs nog uitzicht op de playoffs voor Europees voetbal. En het moet zeker voor de coach, Marco van Basten, een bijzondere ervaring zijn... om terug te gaan naar de club waar hij zoveel successen heeft gekend. Bert Baalderink vroeg aan van Basten met wat voor een gevoel hij morgen naar Amsterdam afreist. Met een opgewekt gevoel en een uh, gevoel van, uh, ja, toch wel uh, vol verwachting wat er gaat gebeuren. Ja, qua wat? Qua voetballen, we gaan voetballen morgen. Nee, maar omdat je ook teruggaat naar jouw eigen club. Nou, het is niet mijn eigen club. Ik heb daar wel vroeger veel, veel gevoetbald. Maar momenteel ben ik uh, in dienst bij Herenveen. En dat probeer ik zo goed mogelijk te doen. Dus uh, ja, Aijs is in dit geval gewoon de tegenpartij. Voelt het wel als iets eigens waar je naar nou terug gaat? Nou, niet eigens. Ik bedoel, ik ben er wel bekend. Alleen, uh, eigens is een, uh, is een ander begrip. Maar uh, ja, goed. Uh... Ik, ik ken het wel en uh, ik, ken, ik ken een hoop mensen en ik ken het stadion. En, uh, maar goed, ik, ik ben uh, daar nu met, met Herenveen en wij hebben daar een klus uh, te klaren. Dat zal niet makkelijk worden, maar uh, dat is de manier hoe wij en hoe ik daar naartoe ga. Hoe denk je dat uh, het publiek bijvoorbeeld op jou reageert? Ik heb geen idee. Geen idee. Er zullen mensen misschien uh, enthousiast zijn er zullen mensen uh, niet enthousiast zijn. <laughs> Dat, dat, dat zou ik niet weten. Weet je nog de laatste herenveen-Ajax uh, waar, waar je bij betrokken was? Die verloren wij. Met 1-0. Met 1-0, ja. klopt. ja. Met een, uh, volgens mij een afgekeerde vrije bal, rode kaart, uh, vermalen. Dus uh, dat was uh, ja, toen de tijd niet zo'n best scenario. Ik zou er morgen aan vertekenen. Ja, qua herenveen. Juist. <laughs> ja, maar ik kan me die man na nog herinneren. Jij ook? Die man. Die pannenkoekenman. Ik weet, was dat die partij?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 Dus, uh, maar goed, uh, ja, je kan wat, wat beter voor pannenkoek te worden uitgemaakt... en allerlei andere lelijke scheldwoorden. Hoe heb jij de afgelopen jaren sowieso naar Ajax gekeken? Want het gekke is dat uh, Frank de Boer is nu coach... wordt voor de derde keer waarschijnlijk kampioen achter elkaar. En daarvoor met, met Jol en Katen en met Van Basten. Lukte dat niet? Hoe kijk je daarnaar? Nou, zeer geïnteresseerd. En ik moet zeggen dat uh, Frank de Boer het uh, uitstekend doet. Ik moet ook zeggen dat ik het hem uh, gun... En, uh, hij, hij dwingt het ook af en uh, ik vind het uh, interessant om naar te kijken. De manier hoe hij dat doet en hoe hij uh, met alles en iedereen omgaat rondom Ajax. Het is toch een, een zwaar beroep, ik heb het zelf meegemaakt. Heel veel uh, mensen die zich ermee bemoeien. En uh, ondanks dat blijft hij rustig en, en duidelijk en uh, goed gefocust... En is hij in staat om nu al bijna voor de derde keer dus het kampioenschap naar ze toe te trekken? En uh, nou, dat vind ik uh, heel knap. Is dat ook het geheim dan? Rustig zijn van hem. Wat die anderen dan misschien niet hadden. Uh, van Basten inclusief. Nou ja, wie zegt dat ik niet rustig was? Hoe kom je daarbij? Nee, omdat het anders is. Jij zegt van. Uh, ja, ja, wat opvallend ik... bij hem is dat hij rustig is. En dat dat dan nog wel een deel van het geheim is. Eén één van de dingen die ik opgenoemd heb. Ik vind hem een goede trainer. Ik denk dat hij tactisch, tactisch goed neerzet, hij ziet het goed. En hij, ja, hij weet het wat dat betreft uh, goed te betrainen en onder woorden te brengen en te beïnvloeden. En dat is een grote kwaliteit. En uh, ja, dat is, uh, daar heb ik wel uh, groot respect voor. Want gek is het Rommel er daar nogal in eigen gelederen bij Ajax. En daar heeft hij zich toch weer weinig van aangetrokken. Maar dat geldt ook een beetje voor jou hier in Heerenveen. Uh, als je naar het begin van het seizoen kijkt. Ja, maar ik denk dat die twee fenomenen niet met elkaar te vergelijken zijn hoor. Ik denk dat... Uh... Ja, Frank, wat ik al zei, die heeft zich ook kunnen uh, beperken tot hetgene waar hij voor is aangesteld. Dat is natuurlijk uh, hem met het elftal bezig zijn, met de spelers trainingen geven en dat soort dingen. En de dingen eromheen, daar kon hij zich op een, op een redelijke manier wel uh, zeg maar los van maken. En dat is denk ik ook wel het voordeel wat een trainer heeft. En, en datzelfde geldt voor mij. Ik heb ook uh, hier uh, me kunnen beperken tot het werken met de selectie, met, uh, met de spelers en de training en dergelijke. En al die andere zaken, dat, uh, dat, dat gebeurt wel, maar dat, dat ligt niet elke dag voor je voeten. Okay. Um, het seizoen loopt bijna op zijn eind, we nog een paar wedstrijden nog, jullie, jullie vechten nog ergens voor. Ben je hier volgend jaar ook coach? Ik heb nog een contract, dus uh, ik uh, ga ervan uit dat ik volgend jaar hier ook uh, gewoon werk. En hoe zie je dat dan verder gaan, want jullie spellen nu tegen Ajax. Ben jij iemand die zichzelf nog wel eens terug ziet komen weer bij Ajax?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 Maar weet je al of dat in het trainersvak blijft bijvoorbeeld? Omdat je toen ook al gedacht hebt van moet ik dat dan wel niet, wel niet, wel niet. Hoe zit je daar nu in? Nou ja, ik zou, het, ik zou het wel graag willen langer vol willen houden. Maar ook dat, de trainerij en de voetballerij is wat dat betreft onvoorspelbaar. Dus dat zou je altijd meer moeten afwachten. Of is het Milan waar je op wacht? Nee, totaal niet. Nee, dat ik, al zei, ik ben helemaal niet bezig met dat soort planningen. Ik, ik ben hier dit jaar op een goede en fijne manier bezig om uh, het team uh, zo goed mogelijk af te stemmen. Volgend jaar hoop ik dat uh, wederom te doen, misschien beter. En zo probeer ik mezelf uh, te ontwikkelen... en, en, en de ploeg en de, en de club daarmee te helpen. En Wat daarvan komt, dat zie ik wel. Marco van Bast in gesprek met Bert Maaldrink. Ajax wf dus morgenavond om 8 uur in de Arena. En meer erover morgenavond in Langste Lijn. Zometeen de Europa League, de bokaal die fysiek... vanaf vandaag in Amsterdam is. Maar eerst andere zaken... Oh, dat was een cruciale dag voor staatssecretaris Teven. Hij kreeg van alle partijen kritiek op de fouten... die zijn gemaakt in de zaak Dolmatov. Het gaat er al de hele dag over in Den Haag, ook vanavond. Michiel Breedveld, goedenavond. Goedenavond. Is er iets te melden vanuit Den Haag? Jazeker. Het punt is dat Teven vroeg onvoorwaardelijk vertrouwen... in ieder geval van de coalitiepartners VVD, zijn eigen partij... Nou, dat krijgt hij natuurlijk vanzelfsprekend... maar ook van de Partij van de Arbeid. Want zo zei hij eh, nou, ruim anderhalf uur geleden... met het voordeel van de twijfel kan ik niet leven. Kortom, hij vroeg iets terug, want hij moest diep door het stof... voor de Partij van de Arbeid. En nu moest de Partij van de Arbeid maar eens over de brug komen. En dat deden ze, Jeroen Rekhoer. En met de toezeggingen die de staatssecretaris vandaag, vandaag heeft gedaan... op het punt van verbeteringen, op het punt van onderzoek... op het punt van veranderingen, gaat dat lukken. Dat hebben we vandaag afgesproken. We hebben afgesproken hoe we dat gaan doen. En we Deze staatssecretaris gaat dat doen... En als Kamer spreken zullen we hem daar af en toe over spreken. Ja, er is een zweepslag nodig in de asielwereld. En die zweepslag, zo zegt de Partij van de Arbeid... dus nu vol vertrouwen, kan deze staatssecretaris geven. Er moet iets veranderen en we hebben er vertrouwen in... dat deze staatssecretaris dat gaat doen. Dan vraag je je af, is daarmee uh, teven uit de gevarenzone? Nee. Hij heeft ook gezegd, um, als veel andere partijen mij niet steunen... dan kan ik daar eigenlijk ook niet mee leven. En nou zijn er in ieder geval al vier partijen... die een motie van wantrouwen steunen, dat zijn de SP, D66, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Ja, is dat boven alle twijfel verheven zoals hij dat bedoelt? Daarvoor zullen we moeten wachten naar de beantwoording van hem... en dat zal nou zo rond de klok van elven zijn. Dankjewel, Michiel Breedveld vanuit Den Haag. Over de status dus van staatssecretaris Fred Teven. And every thing she does is magic. Nog vier clubs strijden in de Europa League om de fraaie zilveren beker. De finale van het toernooi wordt volgende maand in de Amsterdam Arena gespeeld. En net als de wereldbeker maakt ook deze bokaal... een paar weken voor de finale een tour door de finale stad. Dit jaar dus Amsterdam. En de beker wordt door de winnende ploeg van vorig jaar. Vanmiddag werd hij daar naar de hoofdstad gebracht. Oké, okay, let's bring it on. Gabi, the captain of the Atletico Madrid team that won last year. He will bring it in. Ladies and gentlemen, Gabi. Het is dus Atletico Madrid aanvoerder Gabi die de 15 kilo zware zilveren beker de beurs van Berlage binnenbrengt. Vlak daarvoor had de voorzitter van Atletico, Enrique Cerezo, gezegd dat de club, dankzij de winst van vorig jaar, nu bij de elite van Europa behoort. Bueno, ganar la Europa League estar in Europa League is in pues, elite del fútbol europeo. esperemos En natuurlijk was UEFA-voorzitter Platini ook van de partij. En hij had het meteen over de Champions League, de belangrijkste competitie... waar volgens hem slechts tien tot twaalf ploegen een kans maken om hem te winnen. De kans om de Europa League te winnen is veel groter, zegt Platini. All these teams to play and have the possibility to win. En dan doelt hij natuurlijk op de vier ploegen die nog in competitie zijn: het Engelse Chelsea, FC Basel uit Zwitserland, het Turkse Fenerbahce met Dirk Kuyt en Benfica uit Portugal met oud FC Twente-speler Ola John. Er is dus wel een kans op een Nederlandse inbreng bij de finale op 15 mei in de arena.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 De burgemeester wil het niet vertellen, maar het is berekend dat de finale de stad Amsterdam enkele miljoenen euro's gaat opleveren. Petra Kluivert, wat levert het de spelers op voor hun carrière? Wat levert het de spelers op? Een uh, hele mooie beker sowieso. En voor je carrière? Een carrière, ook een boost. Kijk, als je, als je de uh, Europa League Cup uh, uh, wint, ja, dan geeft het wel een, een positieve boost natuurlijk. Het is een uh, fantastische competitie, wat, uh, wat uh, Michel Platini al, uh, al zei. En het is uh, een hele mooie uh, eer dat je, dat je je naam uh, aan, uh, aan deze cup mag, mag binden. Er zijn mensen die zeggen, ja, het stelt eigenlijk niet zoveel voor als je het vergelijkt met de Champions League? Ja, het zijn twee verschillende competities, maar het, ik vind het uh, een beetje raar dat mensen deze cup uh, gaan bagatelliseren. Want het is een fantastische club. Uh, van, als je ziet de, de, de teams die ermee spelen... Ja, het is gewoon ongelooflijk. En uh, wat uh, Platini ook zei, in de Champions League zijn er uh, acht teams die uh, bijna elk jaar uh, winnen. En in de Europa League zijn het uh, veel meer. En dat is, uh, ja, dat is het belangrijkste, denk ik. Patrick Kluivert, ambassadeur van de Europa League finale op de boot bij verslaggever Rink Kamer. Gaan we weer terug naar Den Haag. Waar het dus gaat over de geloofwaardigheid van staatssecretaris Fred Teven. Michiel Breedveld. Ja, Het wordt toch uh, precair voor staatssecretaris Teven. Want hij vroeg uh, vertrouwen. Hij uh, kon niet leven met het voordeel van de twijfel. Zo zei hij. En na lang fractieberaad uh, kwam de Partij van de Arbeid... de coalitiegenoot toch nog over de brug. Maar nu dreigt het toch wel erg precair te worden. Want hij zei ook als veel andere partijen buiten de coalitie tegen uh, mij zijn... Uh, bij het vertrouwen niet geven. Kan een staatssecretaris niet verder? Ja, wat is veel? Want er zijn inmiddels zes partijen die tegen zijn. De SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie. En daar voegde zich ook nog het CDA aan toe uh, van Heijem. En voorzitter, ook mijn fractie is uiteindelijk tot de conclusie gekomen... dat het aftreden van de staatssecretaris op zijn plaats zou zijn geweest. En nu hij zo nadrukkelijk de vraag uh, expliciet aan de Kamer heeft uh, voorgelegd... en heeft aangegeven dat het voordeel van de twijfel voor hem niet genoeg is... zal ook mijn fractie stemmen voor de motie waarin het vertrouwen wordt opgezet. Ja, en daarmee, uh, zoals ik al zei, wordt het uh, precair. Want uh, Teve ja, wil uh, toch door met het volle vertrouwen van de Kamer... en als enkele fracties het vertrouwen opzeggen... is dat wellicht acceptabel voor hem. Maar zes fracties uh, met toch al gauw richting veertig zetels... die niet meer met hem verder willen, ja, kun je je afvragen of dat voldoende is. Dankjewel Michiel. We houden u op de hoogte hier op Radio 1. Na de Olympische Spelen van afgelopen zomer ging het Nederlandse roeien op de schop. Met een bronzen medaille vielen de prestaties in Londen erg tegen, slechts eentje. Ja, en het vroeg om veranderingen, hè, en die kwamen nog snel. Met name in de technische en coachingstaf. En een van de coaches is nu Kirsten van der Kolk. En het is voor het eerst dat de gouden medaillewinner is van de Spelen van Peking... een eigen boot onder haar hoede heeft. Op de NK van zondag wil van der Kolk niet te min meteen winnen. Verslaggever Rachel Niemeijer was bij een training... en sprak over haar nieuwe werk, over haar ambities en haar gevoel. We gaan een AT-training doen, dat is op de drempel van de verzuring. Um, dat is uh, drie keer drieënhalf kilometer in uh, zeg maar middelmatige tempo... en op het einde wat kortere stukjes hard. Um, dus uh, het is wel een uh, pittige training, dan komen ze goed moe van het water. Focus wat extra op die tweede deelbeen, en dan die zweekje achteraan dat er meer contrast komt in de haal. Kirsten van der Kolk, op zomaar een woensdagochtend richting de NK langs de bosbaan op de fiets. Dus niet te veel tijd verspillen. Van der Kolk kon het dus ook niet laten. Ze is niet de enige coach van naam die zich dit jaar aan de bond verbond. Um, ja, dat, dat zijn die dingen. Bij mij gaat het altijd geleidelijk. Ik neem maar nooit iets echt voor. En opeens zit ik er middenin. En dan denk ik, uh, hoe ben ik hier terechtgekomen? Mark Emke, Nico Rings, Ronald Florijn. Allemaal hebben ze de handschoen opgepakt om er een succes van te maken in Rio. Ja, dan wil ik er twee op 32. Uh, drie op uh, baan, dus zeg 35. En drie bovenbaan... Deze Begonnen jouw handen de de te jeuken naar Londen? Dat je dacht, uh, misschien moet ik me er eens zelf tegenaan gaan bemoeien? Nee, helemaal niet. <laughs> uh, ook omdat ik heel lang uh, zoiets van, weet je, dat uh, het, het coachen... Ik, ik ben natuurlijk nog niet, voor mijn gevoel, nog niet zo heel lang geleden gestopt. Ik had zoiets van is uh, maar eens gewoon investeren in een maatschappelijke ja. carrière, want dat heeft toch wel heel lang uh, stilgestaan. Dus ik voel daar meer een urgentie eigenlijk dan meteen langs de bosbaan. En ik heb heel lang gevoeld van, als ik langs die baan, bosbaan, op die fiets al die uren kan maken, dan kan ik ze ook in een boot maken. En dan uh, kan ik net zo goed gewoon weer gaan trainen. Maar het is niet dat ik dacht, God, ik, ik moet en ik zal, want ik vind toch dat ik een bepaalde visie heb die ik toch eens even moet gaan laten horen. En dat heb ik absoluut niet. Uh... Van der Kolk is part-time coach van Olivia van Rooyen en Karline Bouw. Respectievelijk reserve en winnares in de acht van Olympisch Brons deze zomer. Ze zijn blij met hun coach van naam. Nou, ik moet zeggen, misschien in eerste instantie, als je er niet zou kennen, zou, zou ik... Kunnen denken, wow wow. En dat is een ook. Ik bedoel, het is niet, niet niks. Het is een gigantische prestatie. En, uh, maar ik bedoel, nu we al een tijdje bezig zijn, Voel ik me niet uh, bezwaard dingen te zeggen of zo. Omdat ik denk van, oh, maar, ja, maar zij heeft Olympisch goud. Wat, wat er leuk aan is, is dat, we, dat zij natuurlijk op team goed weet wat je eraan moet doen om een project met z'n tweeën hard te laten gaan. En het is een soort van zoektocht, een hele leuke zoektocht met z'n drieën naar hoe krijgen we snelheid, hoe racen we. Waar liggen onze valkuilen, maar waar liggen ook zeker onze goede punten. En ik denk ja, dat we daar een... Uh... Een soort van leuk projectje met z'n drieën zijn in gegaan. Hou echt die hoge zit vast en vanuit daar dat kittige ja, dat draaien, zeg maar. Nou, ik vind altijd, als je iets insteekt... moet je wel een lange termijn doelstelling hebben. Uh, of we die kunnen volmaken, dat weet je nog niet. Dus, Wat is die doelstelling? Uh, we hebben Eerst uh, is wel die doelstelling... Uh, het zou heel mooi zijn... Als deze twee hard genoeg gaat om in ieder geval naar WK 2014 hier in Amsterdam... mijn eigen land uh, te kunnen gaan varen om en vanaf daar weer te kijken... van hè, is dit een ploeg die een echt een reële potentiële medaille kandidaat voor Rio is. Maar dat zijn allemaal etappes. Het zou een lekkere maar het mag nog iets duidelijker eigenlijk neergezet worden. En zet hem voor een... Of het project van Van der Kolk een succes is en internationaal potentie heeft... moet worden beoordeeld door Hessel Evertsen. Die kwam van het watersportverbond... En werd neergezet door Joop Alberda. Tot voor kort interim directeur. Hij zette een aantal mensen op straat. Evertse is de hoogst verantwoordelijke, maar moet duidelijk nog wennen in het wereldje van het roeien, vertelt Van der Kolk. Ja, weet je het is allemaal nog heel erg kort. Het, het moet zich nog gaan blijken. Maar het, het is uh, aan een kant wel weer uh, ook soms leuk. Iemand uit een andere tak van sport. Het is soms ook wel uh, ook lastig. Want iemand moet ook helemaal uh, de, de, hoe dat roei in elkaar zit. Uh, een beetje snappen. Want hij maakt op een gegeven moment ook een opmerking over banen. en schuiven met banen. zeg dus ik, ja, maar zo werkt dat niet. <lacht> het is geen zeilen. <lacht> ja, dat is gewoon. De tijd zal het uitwijzen. Je weet het niet. Maar, dus, maar het is ook weer leuk. Want soms krijgen ze ook een hele nieuwe uh, kijk op iets. Uh, die jezelf alweer ver achter hebt. Omdat je alweer zo lang erin zit. Hè? Dus dat uh, ook als aandachtspunt meenemen, het zo direct uh, in een stukjes hard. Um, we hebben op dit moment uh, er lopen er eigenlijk ook meer coaches rond op allerlei ploegen. Um, eigenlijk is dat een stukje persoonlijkere begeleiding uh, misschien dat dat wel. Uh, um, uh, een van de positieve ontwikkelingen dan is. We schuiven iets terug, want anders dan halen we het niet met het aantal... Uh... Van de Kolk dus optimistisch voorlopig over de nieuwe technische baas sinds kort in dienst, Hessel Evertsen. Ja, jullie gaan er weer mee te smokkelen, dat doen we niet. <laughs> terug naar het NK van zondag. Met een coach als Van de Kolk ligt er veel druk op de schouders van Olivia van Rooyen en Caroline Bouw. Winnen lijkt een must. Uh, nee, het lijkt mij niet dat... Uh, want ik uh, zit niet in die bal, dus <laughs> uh, Zij moeten het doen. Het lijkt mij niet dat omdat ik coach... dat zij er meteen moeten presteren. M uh, maar uh, zij zijn uh, de nationale twee. Dus ik vind wel dat dat een status is... Uh, waar bepaalde verwachtingen aan verbonden zijn. Dus dat heb ik ook gezegd. Dus je moet gewoon winnen hier. Dat is gewoon een status die je hebt... en die je gewoon moet waarmaken. En dat is druk. Die mag je jezelf opleggen. En die moet je gewoon ook waarmaken. Daar moet je mee kunnen omgaan. Kirsten van de Kolk in gesprek met de Ragnar en Niemeijer. En meer nieuws uit de, de roeiewereld. Want vanavond is bekend geworden dat succescoach René Meinders een ernstige ziekte heeft. En daardoor zal hij zich dit seizoen niet meer kunnen bezighouden... met trainen en coachen van de vrouwen. Meinders behaalde als coach vele Olympische successen. En dan nog wat nieuws van het voetbalfront. Janis Anastasiu is vanaf volgend seizoen... de nieuwe hoofdtrainer van Panathinaikos... De 40-jarige oude aanvaller van onder meer Roda, Ajax en Sparta... en ook vijfvoudig Grieks International... heeft een akkoord bereikt over een drie jaar contract... met de gevallen Griekse grootmacht Panathinaikos... om die ploeg uit het slop te gaan trekken. En dan ga uitslag uit de Belgische Pro League. Club Brugge verloor daar thuis met 4-3 van zulte Waardigem. Waardigem blijft tweede daar in België... op twee punten van koploper Anderlecht. Zo meteen op deze zender met het oog op morgen. Presentaties in handen van Chris Keijne. En dan ongetwijfeld meer nieuws over de zaak Dolmaathoff en de gevolgen voor staatssecretaris Steven. Dank voor het luisteren en nog een zeer prettige avond. Dan kom je tot twee dingen. True Ik heb eigenlijk maar twee dingen.